Nederland twee, Nederland 2. ...politiekleider Jolande Sap te bespreken. Sap stapte gisteren op, hoort nadat bekend was geworden... ...dat het bestuur geen vertrouwen meer in haar heeft. Het bestuur moet zich tegenover de tachtig leden van de partijraad... ...verantwoorden voor de gang van zaken. De partijraad kan vervolgens besluiten een ledencongres uit te schrijven. Er is al veel kritiek gekomen op het optreden van het partijbestuur. Voorzitter Wening heeft gezegd dat ze bereid is om op te stappen... ...als de partijraad vindt dat het bestuur fouten heeft gemaakt. De partijraad van GroenLinks is rechtstreeks te volgen op Politiek 24. Bij een politieactie in Straatsburg is een terreurverdachte gedood. Het gaat om een man van in Hij opende het vuur op agenten die hem wilden arresteren. Daarop schoot de politie hem dood. Volgens Franse media raakte een agent gewond. De antiterreuractie is onderdeel van een grotere operatie in Frankrijk. De politie heeft invallen gedaan in onder meer Nice... en probleemwijken in en rond Parijs. De Nederlandse diplomaat Daan Everts leidt de waarnemersmissie van de OVSE tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vanuit Washington geeft hij leiding aan een team, afkomstig uit tien lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Die moeten onderzoeken of de Amerikaanse verkiezingen op 6 november eerlijk en democratisch verlopen. Nederlandse ambtenaren en vertegenwoordigers van de agrarische sector in Nederland... gaan deze maand naar Noord-Korea om de economische onmogelijkheden daar te onderzoeken. Het is het eerste bezoek van een Nederlandse handelsdelegatie... aan het streng communistische land sinds Kim Jong-un aan de macht is. Volgens het ministerie van Economische Zaken is de reis vooral belangrijk om contacten te leggen. Nederlanders weten veel over het vermeerderen van oogsten. Noord-Korea kan zelf niet genoeg voedsel voor de bevolking produceren... en is afhankelijk van voedselhulp. Het weer nog bewolkt en regenachtig in de loop van de middag opklaringen en het wordt dan maximaal 15 graden. Morgen vrijwel overal droog met veel ruimte voor de zon en een temperatuur van opnieuw zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Een paar files door wegwerkzaamheden. Waaronder op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Sorry, jongens, Indruk en Hoevelaken 4 kilometer. Die file heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Daar staat voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. Die werkzaamheden zijn op die A28 vanuit Zwolle richting Utrecht. Tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Maarn. De weg is dicht tot maandagochtend 5 uur. En dan nog een file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat voor de afrit Dendolder 3 kilometer.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 HET culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Ja, dat vond ik echt top van de Dat ja. vond ik al een beetje verzei. En ja. swingende muziek. Opium vanavond, half elf, bij de Avro Nederland 2. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 TROS, Kamerbreed Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen Twee mensen aan tafel om over ons geld te praten, financieel specialisten Carole Schouten van de ChristenUnie en Wouter Koolmees van D66 Welkom en goedemorgen. goedemorgen Goedemorgen Ze horen tot de oppositie, maar zijn wel voor een groot deel verantwoordelijk voor de begroting van het komend jaar en we gaan het hebben over GroenLinks natuurlijk. Sinds gisteren zonder partijleider, vandaag in crisisberaad bijeen. Daar gaan we over praten met Ina Brouwer, zelf ooit leider van GroenLinks. Opgestapt na verkiezingsverlies. Goedemorgen mevrouw Goedemorgen. Brouwer. Maar voordat wij hier gaan praten gaan we natuurlijk eerst naar NOS-verslaggever Hans Andringa. Hij is in Utrecht. Daar is vanmorgen de bijeenkomst van de partijraad van GroenLinks begonnen. Hans. Met nieuwe mensen die uit Ja, uh, de eerste klap is al uh, gevallen. Van want uh, een van de, de eerste sprekers was uh, partijvoorzitter Helene Wening. Ligt uh, sterk onder vuur. Laten we meteen even toegaan naar de uitspraak... die ze op het einde van haar toespraak deed. De afgelopen dagen hebben me opnieuw geleerd... dat de politieke realiteit hard is. Het gaat niet om schuld, maar om verantwoordelijkheid. Dat gold in mijn optiek voor je landen en het geldt nu ook voor mij. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen voor een buitengewoon pijnlijke beslissing. En die heeft ons nog niet gebracht waar ik op hoopte. Ik leg daarom het voorzitterschap neer. In de hoop dat de partij straks, eensgezind, zonder de last van het verleden... een nieuwe start kan maken om te gaan bouwen aan de toekomst van GroenLinks en van Nederland. We zijn te veel met onszelf bezig geweest, en nu nog. En ik wil daarom ruimte maken voor de energie die nodig is voor het herstel van de partij om te werken aan een groener en een socialer en toleranter Nederland. Ja, zo klonk dat uh, een half minuutje geleden. Er was uh, applaus in, uh, in de zaal. En hiermee maakt Wening dus uh, meteen ruimte voor uh, ja, de discussie in de partij. Goed, uh, en ook voor mogelijke de... oplossing. En zij wil dus niet een we oplossing in de, aan de, aan de weg staan... De omdat vragen zij vragen zelf een omstreden die... persoon is geworden. sparen we nog even op... Ja. Hans, uh, daarmee is dus de partij lijkt het helemaal onthoofd. Geen partijleider meer, geen ja. partijvoorzitter meer. Hoe nu verder? Ja, nou, uh, één ding. Uh, de opvolging van Jolande Sap. dat zal naar alle waarschijnlijkheid maandag uh, gaan gebeuren. Omdat de fractie dan bijeenkomt en zij met z'n vieren zullen dan moeten kiezen wie Sap gaat opvolgen. Want de nummer vijf op de lijst, Linda Voortman, die komt dan uh, uh, naar Den Haag om alvast uh, mee te stemmen, is de verwachting. Dus dat eh, probleem kan opgelost worden. Maar dan is natuurlijk wel de vraag... hoe moet je verder met eh, GroenLinks? Want het is niet alleen Jolanda Sap... of ze wel of niet de goede lijsttrekker is geweest. Het is niet alleen eh, het, het zetelverlies. Maar daaronder ligt een probleem... dat GroenLinks vooral in een soort identiteitscrisis zit. Wie zijn wij als partij? Wat willen we nu precies? Hoe verkopen wij onze boodschappen aan onze kiezers? En dat zijn eh, discussies die veel verder gaan dan alleen... Eh, wie komt er op nummer 1 op de kieslijst te staan. Ja, goed. Nou, daar zal de partijraad ongetwijfeld uh, vandaag niet allemaal aan toekomen aan die existentiële discussie. Uh, jij blijft daar. Mocht er meer nieuws zijn, dan horen wij jou graag. Dankjewel voor nu. Hans-Andringa vanuit Utrecht. Ja, en over GroenLinks praten we natuurlijk straks uh, verder, in het bijzonder met de Ina Brouwer, oud uh, partijleider van uh, GroenLinks. Maar uh, eerst zoals altijd uh, pakken we even de zaterdagkanten erbij, die inderdaad natuurlijk uitgebreid uitpakken over GroenLinks, maar ook over Griekenland. Staat veel over in de krant. En één bericht valt ons op. Misschien is dat een persoonlijke vraag aan nu uh, alle drie. Een oude uh, politicus die heeft daar zelfmoord gepleegd. En hij was minister van Binnenlandse Zaken. Dat lezen we in trouw. En hij staat op een lijst van de financiële opsporingsdienst. Daar wordt van alles verdacht. Witwas, uh, corruptie. En dat is allemaal uh, boven water gekomen over die man uh, naar aanleiding van uh, een financieel onderzoek in Griekenland. Maar hoe dan ook, dat Griekenland zat aan de rand of ligt misschien al over de afgrond heen, mevrouw Schouten. Er zijn er wel eens momenten als u in de Tweede Kamer... zit te praten over Griekenland, dus ze moeten opletten... ze moeten naar ons luisteren. En het is er een zootje en ze krijgen geen geld... dat u wel eens denkt gewoon aan de mensen daar. Ja, zeker. En ik denk dat juist uh, de laatste nou, maanden zeker is duidelijk geworden... hoe zwaar de Grieken het zelf hebben... Er wordt inderdaad wel eens gezegd van ze doen niet genoeg. Maar als je ziet wat er nu voor last ook bij de Griekse mensen te neerkomt, dan uh, is dat echt heel erg bijzonder. En dat moeten we ook niet bagatelliseren. Uh, tegelijkertijd zie je nu dus ook dat de corruptie wordt aangepakt in Griekenland. Het is ja, natuurlijk buitengewoon triest dat, uh, dat iemand zelfmoord pleegt. Maar het is tegelijkertijd wel heel goed... dat echt de corruptie die in het systeem zit of zat... Uh, daar zeker... Ja, Boven komt en dat er ook nu duidelijk wordt gemaakt dat daar stappen worden genomen om dat tegen te gaan. Want heel veel burgers daar in Griekenland zien natuurlijk ook dat er veel corruptie is. Die, die burgers lijden daar nu heel erg onder en uh, vragen ook terecht aan de regering daar, doe wat aan die corruptie. Dus ja, dat daar nu wat gebeurt, dat is wel heel erg belangrijk. Ja, maar toch, als u, als, als u nou zo'n bericht leest, meneer Koolmees, uh, zo'n oud-politicus die dan zelfmoord pleegt. En hij is niet de eerste, hij is wel de eerste politicus, maar er zijn al heel veel... Heel veel kleine ondernemers, winkeliers... die het water zo boven de lippen steeg dat ze het niet meer aankonden. Als u zoiets leest, wat denkt u dan? Ja, dat is natuurlijk heel heftig nieuws. Als iemand uh, zo desperaat is dat hij een einde aan zijn leven moet maken... omdat het gewoon niet meer zit zitten... Dat is heel heftig nieuws. En ook voorbeelden van niet-politici die, die geen perspectief meer zien. Dat is het allerbelangrijkste ding. Dat weer perspectief komt in Griekenland. Van, we kunnen hier uitkomen de komende tijd. We kunnen hier bovenop komen. Mm -hmm. En daar zit ook, ja, een onderdeel daarvan is ook... dat het, uh, het volk voelt dat de elite ze in de steek heeft gelaten. En daar sluit ik aan bij de woorden van mevrouw Schouten. Uh, de de belastingontduiking. Heel veel rijke Grieken die hun geld hebben gestald in Zwitserland. Dat zijn natuurlijk... Uh, uh, symbolen uh, uh, die je moet aanpakken... om te voorkomen dat alleen de gewone man in de straat... de gevolgen van de crisis uh, ervaart. Tegelijkertijd is het ook... Uh... Het, het, het is zo. Uh, Griekenland kan niet meer zelfstandig overeind blijven. Als ze morgen uit de euro zouden moeten treden, dan uh, zouden ze failliet gaan. Dan hebben ze helemaal geen geld meer voor ambtenaren, salaris of voor gezondheidszorgen, voor onderwijs. Dus ze zullen hier echt doorheen moeten en wij zullen ze daarbij moeten helpen. Een hele bit bittere pil, mevrouw Brouwer. U volgt ongetwijfeld ook het financiële nieuws. Ook al bent u geen uh, financieel Absoluut. deskundige als ja. u zo'n bericht in de krant ziet. Nou, ik maak me heel erg zorgen daarover. Want uh, uh, er is van de week al een vergelijking gemaakt met de Weimar Republiek. Hè? Dat is uh, de, de, de voorloper van het fascisme. Griekenland heeft een uh, traditie met ook wat fascistische uh, groeperingen. Gouden Dagenraad uh, is daar inmiddels absoluut. erg actief. Absoluut, en uh, ik denk dat Europa straks niet anders kan... dan toch ook te denken in de richting van een soort van Marshallplan. Dat zal niet alleen voor Griekenland gelden, dat geldt ook voor, voor Spanje. Als je een jonge bevolking uh, voor 30, 40 procent werkloos en laat verarmen... Dan... Daar komt geen perspectief. Dat is niet alleen maar opruimen. Dat, uh, er zal een perspectief moeten worden geboden. En ziet u dan zoiets als dit, die, die, die uh, zelfmoorden die daar op dit moment plaatsvinden? Want nogmaals, hij is niet de eerste en no. hij is niet de enige die dit nee, heeft maar ik gedaan. Maak, ik maak wel een, een onderscheid tussen een politicus die zelf verdacht is van fraude... en een kleine ondernemer die niet meer weet hoe hij verder moet. Ja, Dat ja. Is natuurlijk toch wel en de dreiging vergeet. zit hem vooral in die kleine, die kleine ondernemers? Die ja. Ja. ja. Goed, ja. Nou ja, hoe streng uh, we moeten zijn over Griekenland of niet. We praten straks hoe dan ook over Griekenland en Europa en de euro uh, verder. Maar we hebben nog een, een, uh, een ander bericht, uh, Magiet. Ja, in alle kranten natuurlijk wordt bericht over de toenemende spanning tussen Turkije en Syrië. Uh, ja, Turkije kenden wij een paar jaar geleden, hadden we het daar ook nog heel gewoon over. was aankomend lid van de Europese Unie natuurlijk. Hè. Turkije zou ook een soort buffer zijn tussen de Arabische wereld en onze westerse wereld, een goede buffer. Turkije is ook lid van de NAVO. Als we het nou hebben over het conflict... wat zich daar de afgelopen week uh, lijkt af te spelen... hoe ernstig is dit dan, meneer Koolmees? Dat is heel ernstig. Als je ziet dat uh, Syrische militairen en Turkije... binnen zijn gedwongen de afgelopen weken ontzettend veel spanning in de hele regio heerst. Ook Israël en Iran. Het is een hele cocktail van, van, van potentieel geweld en van geweld. Mensen die, de burgers die worden vermoord. Het is een heel riskant gebied. En ik hoop dat de internationale druk gaat toenemen... zeker ook op Syrië om hier een einde aan te maken. Maar goed, dan heeft u het over het conflict in Syrië zelf. Maar dit is nu ook een conflict tussen een potentieel Europees land... Een land ook waarmee wij via de NAVO verbonden zijn. Ja, klopt. En je ziet ook dat uh, heel veel vluchtelingen... uit Syrië naar Turkije zijn gevlucht. En dan nu afgelopen weken incidenten aan de grens... waar Syrië dus eigenlijk Turkije binnenvalt. En dat is natuurlijk echt zo'n zo de lont in een kruidvat. Uh, wat ja. heel riskant is. En waar de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties, de veiligheidsstaat van de Verenigde Naties... echt een hele belangrijke actieve rol zou moeten spelen. Gevaarlijk potentieel, mevrouw Schouten? Ja, ja, zeker. En ik denk dat het erg belangrijk is nu... dat ook Rusland zich gaat uitspreken over de rol van Syrië. Rusland is tot nu toe erg terughoudend geweest, ook in de Veiligheidsraad... Uh, om uh, wat er in Syrië gebeurt wat verschrikkelijk is om dat te veroordelen. Uh, je ziet nu wel dat ze voorzichtig hebben aangegeven... dat uh, wat er nu richting Turkije gebeurt, dat dat niet helemaal de bedoeling is. Maar een groot deel van de sleutel ligt echt in handen bij, bij Rusland en bij China. Dat die ook in de Veiligheidsraad uh, durven te veroordelen wat daar gebeurt. En tot nu toe zijn de belangen van de Russen met name zo groot in Syrië... dat ze zich daarvan afhouden. Waardoor daar ja, eigenlijk ook de boel helemaal blokkeert... Wat daar, uh, ja, dat daar dus helemaal... Ja, maar goed, nu lijkt het dus, omdat het conflict zich toch een klein beetje naar Europa lijkt te verschuiven, dat, dat wij daar nu ook veel meer mee te maken moeten gaan krijgen, mevrouw. Ja. Nou ja, Turkije is uh, natuurlijk uh, potentieel een land wat, wat, van, van, ja, wat geografisch en historisch nogal in een ingewikkeld gebied zit... en zelf ook niet, uh, uh, niet te beroerd is geweest om hun dan op te treden, zoals we weten. Maar ook dus een het partner is... van ons, Ja, zeker. zeker. En, uh, en daarom is het dus voor de Europese Unie heel belangrijk... om met Turkije uh, tot overeenstemming te komen hoe op te treden. Ik heb zelf het gevoel dat Turkije daar wel een beetje naar zal luisteren. Turkije heeft al gezegd, we willen geen oorlog, we willen wel wraak. Ja. Ja, dat... Maar ja, dan weet je niet hoe dat soort dingen uit de hand Precies. kan lopen natuurlijk. Goed. Oké, okay, we laten het hier bij wat de kranten betreft. Weekoverzicht. Er hangt een sfeer van jaloezie rond het binnenhof. De VVD en de Partij van de Arbeid kunnen het plots heel goed met elkaar vinden. Meer specifiek, Rutte en Samsom hebben elkaar nog niet het ja-woord gegeven... maar er is toch wel degelijk sprake van een verhouding stellen, dat is altijd mooi om te zien. Liefde in de politiek bestaat het woord eigenlijk niet, maar zo aan het begin van de herfst heeft iedereen het er wel over. Nou, ik zie dat ze heel gelukkig zijn samen, en dat vind ik altijd in een relatie erg belangrijk. Maar geluk bij de een roept afgunst op bij de ander. Liefde en politiek, dat is een cocktail waar je vaak een kater van krijgt. Ik weet dat in de politiek de liefde heel gemakkelijk... van de een naar de andere gaat. Dus ik ben blij met hun geluk. Ja, ja. Jaloezie dus. Iedereen op het Binnenhof wil wel Mark Rutte of Diederik Samson zijn. Of je nu door de kat of de hond gebeten wordt... of door een verliefd stel uh, zijnde Rutte en uh, Samson... Uh, ik denk dat het uiteindelijk voor mensen toch om het even zal zijn. Polygamie is strafbaar, maar in de politiek is men er gek op. Iedereen wil het met elkaar doen. Hoe meer partners, hoe beter. Maar Rutte en Samson willen er niemand bij... Tegelijkertijd pakken ze snoepjes van de burger af. Die betaalt de prijs voor deze kalverliefde. En daar kan nooit voor goeds uitkomen. Vandaar een beetje stoken in iets wat nog geen huwelijk is. Het waren trouwens al wel een paar dolle, dwaze dagen deze week. Dat waren echt twee fantastische dagen. Opvallende dagen, omdat aan het begin van de week... een kabinet dat nog niet bestaat... een kabinet dwingt dat nog wel bestaat... plannen uit te voeren op basis van een regeerakkoord... dat bij lange na nog niet klaar is. Kunt u het nog volgen? Het is niet erg als u het niet snapt, want het is wel heel apart. Hier komt een aap uit een mouw. Moet ik zeggen. En een grote ook. Hoe dan ook, dat jonge stel lag even onder vuur. Een Mark Rutte die eigenlijk een partij van de arbeider is in uh, de maatpak. En ook Samson werd niet gespaard. Een boulevard van gebroken beloftes. Dat is wat Samson hier neerzet. Is er verder veel nieuwsgierigheid wie op welke stoel komt in het kabinet... en dan moet je maar hopen geen staatssecretaris te worden. De staatssecretaris is een... Ja, is een broekie. Die mag eens een keer langskomen in een kabinet. Eindigde deze week met een politiek hoogtepunt of dieptepunt... waarbij de werken van Shakespeare verbleken. Het stuk heet GroenLinks, het trekt geen kiezers... maar gek genoeg wel volle zalen. Het is een treurspel onder regie van voorzitter Wening. Een fragmentje. Het heeft ook te maken ja, ook met het leiderschapsstijl van je landen en het idee dat dat onvoldoende bindend is... Uh, ja, om het vertrouwen van, van de kiezers weer terug te winnen... Inmiddels weten we ook hoe dat is afgelopen. Tot slot nog een spreuk voor een tegeltje op te hangen in het parlement. Ik heb campagne gevoerd met één belofte: namelijk dat ik niet alle beloftes waar zal maken. Tros Radio 1. U luistert naar Tros kamerbreed en het is 18 minuten over elf. En een tafel... Carola Schouten van de ChristenUnie... en Bouter Koolmees van D66... zijn zij zijn zijn beide... financiële woordvoerders voor hun partij... en eigenlijk medeverantwoordelijk... voor de begroting van het komend jaar... maar over zometeen meer. En ook een tafel... Ina Brouwer. Zij is oud-partijleider... van GroenLinks. En uh, mevrouw Brouwer... Uh, het partijbestuur van GroenLinks... is nu opgestapt. Het kost uh, even een uh, paar... Uh, weken voordat ze zover kwamen opstappen, deed u sneller. Want het was in 1994. 1994. En toen was u samen met... Ik, uh, ik was duo-lijsttrekker met uh, Mohamed Rabba. En Dat was ook een experiment. Ik had dat zelf voorgesteld. Uh, ook in een referendum gekozen trouwens. En Paul hm. Rosenmuller verslagen toen. <laughs> met een paar procent. Uh, en ik verloor een zetel. En ik had zoiets van, ja, dat is... Toch niet goed. Dus ik heb, ben de volgende ochtend opgestapt. U verloor hoeveel zetels? Eén zei? zetel. Eén zetel. Ja. En hoeveel verloor Jolande Sap? Ja, maar kijk, ik vergelijk toch die dingen niet helemaal met elkaar. Nee, want, maar uh, u snapt wel waarom ik het vraag. Ja, natuurlijk. U was dat wel snel bang. wat dat betreft, met één zetel oppoepelen. Ik was, ik was duidelijk, uh, maar uh, ik had ook het voordeel dat ik wist dat uh, een opvolger klaar stond. Maar u zei het meteen ook de volgende dag, ja. Dat is een groot verschil natuurlijk met Jolande Saps. Zij oh ja, heeft het, wel getwijfeld. Het maar... is, een, het is een, een verschil. Ik denk achteraf dat Jolande hier ook wel een beetje spijt van heeft. Ik bedoel, persoonlijk kun je veel beter zelf de conclusie trekken en mm. uh, het overlaten. Want dit is natuurlijk het, het ergste scenario wat ja, je kan maar hebben. Maar goed, de suggestie werd ook gewekt dat zij wel getwijfeld heeft... maar dat ze eigenlijk door het partijbestuur is het, overgehaald om ik, te dat blijven. Dat ik begrepen heb en uh, ja, dat is anders dan ik. Ik heb de beslissing helemaal alleen genomen. Ik heb niet overlegd, want er is zelfs druk uitgeoefend op mij om te blijven. Maar ik voelde je moet even nu iets anders doen... Uh, iemand anders de ruimte en Paul ja. stond klaar. En toen, toen Jolande Sap uh, op 13 september wakker werd, zeg maar... de dag na de verkiezingen, ja. als, als, stelde dat ze u had gevraagd... van god, wat vind jij nou, wat moet ik doen? Had u dan gezegd gewoon vandaag stoppen? Ik zou in ieder geval gezegd niet overleggen met iedereen... Gewoon even u had goed... de telefoon aangenomen. Nee, voor ik, haar. Nou ja, nee. Ik had, ik had gezegd: laat, zet even alles op een rijtje. En kijk wat je, wat je nu in handen hebt. En hoe je groot je kans is om hier goed uit te komen. Ja. Maar dat is ook heel persoonlijk. Het is niet ja. iets waarvan ik zeg: dat moet iedere politicus doen. Nee. Ja. Maar even, even voor uw positionering: vanuit welke gedachten u praat. U bent partijleider geweest. U heeft ervaring met opstappen. Uh, uh, waar, uh, <laughs> dat waar... is tegenwoordig, geloof ik. Nou, plek. dat is een vak. Er zijn mensen die vak. daar heel lang over doen. Daar hebben we ja. vandaag natuurlijk het bewijs van geleverd gezien. En, uh, uh, van welke partij bent u eigenlijk uh, lid GroenLinks? GroenLinks. Maar je was even niet lid van GroenLinks? Nou, en... ik heb uh, toen uh, Wouter Bos uh, het kabinet in het kabinet is gekomen en GroenLinks heeft gezegd: wij voeren alleen maar oppositie. Heb ik gezegd: en nu ga ik ook Wouter Bos steunen. Dat heb ja. ik dus ook een tijd gedaan. Met het Lenteakkoord vond ik dat Jolande Sap daar heel goed in opereerde. En ik vond ook dat ik daar duidelijk in moest zijn. Ik ben dus altijd lid van GroenLinks gebleven. zo duolid. Yeah. je ja. dat duo ja. lijstje ja. ja. dat? Ja, ja en en ik u? ben een beetje. Ik ben alleen lid van GroenLinks. Links en dus ik wacht maar eens eventjes af wat hier allemaal gaat gebeuren. Want ik, ik ben eigenlijk niet anders dan een heleboel stemmers... Uh, die ook een beetje heen en weer gaan. Ja. Uh, maar goed, u de... heeft dus uw partijlidmaatschap... van de Partij van de Arbeid weer opgezet. Ja. ja. ja. ja. Naar aanleiding van het Lenteakkoord. Lent was dat ook teleurstelling omdat de PVDA daar niet aan meedeed? Ja. Ik, vond, uh, ik heb zelfs een, uh, ik heb met beide partijleiders gesproken. Jolande Sap en Diederik Samsom. En gezegd van ja, ik begrijp hier helemaal niks van. Mm. Want uh, in het kader van Europa... het is toch duidelijk dat je hier iets moet doen. Uh, uh, ja. En ik, mijn lijn is... je moet verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar... Het, het grappige is dat u nu weer wel lid kan worden van de Partij van de Arbeid... omdat het lenteakkoord door de Partij van de ja, Arbeid weer is overgelopen. Ja, maar voorlopig hou ik maar eens eventjes ermee op. Ja, is zeg dat is ik, niet bij te houden Nee, natuurlijk. dat is niet bij te houden, maar een heleboel mensen begrijpen dit overigens wel. Journalisten misschien wat nee. minder. Maar uh, nee, ik wacht maar eens even af. Maar uh, de, de, de fase van nu, als we even terug gaan naar GroenLinks... Ja. want daar willen we het ja. toch even uh, kort nog over hebben. U sprak over een experiment van toen, toen u het over het lijsttrekkerschap had. Een ja. nieuwe lijsttrekkers. Uh, als we het nu hebben over GroenLinks, hebben we het eigenlijk ook niet over een experiment wat eindig is? GroenLinks. Of oh, GroenLinks zichzelf. als partij? Ik, uh, nou, da Daar twijfel ik aan. Laat ik zo zeggen, mijn gevoel zegt en mijn politieke ervaring zegt, als wij straks een, partij, een kabinet hebben van Partij van de Arbeid en VVD, in dat zit 4,5 jaar, als ik het goed heb dan zal er ruimte ontstaan aan de groene kant. Vooral aan de groene kant. Uh, want uh, Samson gaat absoluut niet alles binnenhalen... op het gebied van duurzaamheid en groene politiek. Als je dan goed doet, terwijl duurzaamheid... een steeds belangrijker thema wordt... dan is er absoluut ruimte voor GroenLinks. Maar je moet het wel, zeg ik meteen, bij professioneel aanpakken. Maar goed, dat heeft een hele lange tijd nodig. Professionaliteit? Nou ja, om, om terug nee, te komen uit nee. de chaos... Nee. Om terug te komen nou, uit dit de geschaal, die er op dit maar, moment is. Ja, ja. Dat, de, ik, duurt dat niet langer dan de 4,5 jaar dat dit kabinet zal Absolute, zitten, denkt u? Absoluut niet. Het, kijk, de, de, de, of is de, het een phoenix die uit de as zal herrijzen? Nou, het is een volstrekt amateuristische manier geweest. Van leiding geven met een enorme verwarring. Allerlei mensen die eigenlijk uh, niet berekend zijn op hun posities. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. Als daar een nieuwe club komt die wel berekend is daarop... dan hou ik het voor mogelijk dat dat binnen een half jaar tot een jaar... echt wel weer op een andere manier staat. Ja. Maar... Voorwaarde is professionaliteit. Ja, meneer Koolmees, ik ben toch even benieuwd. U heeft samen trouwens ook met mevrouw Schouten aan de onderhandelingstafel gezeten met Jolande Schap, Sap. Want u heeft eigenlijk met z'n drieën uh, natuurlijk wel de eerste aanzet gegeven tot dat lenteakkoord. Ja. Kunt u kort schetsen wat is uw indruk van Jolande Sap? Nou, ik heb een hele positieve indruk van Jolande Sap als, als partijleider. Ze heeft heel veel verantwoordelijkheid genomen. Inderdaad, het begon natuurlijk met, met Kundus. Met de, de, de, de militaire de missie, de de politiemissie missies. in Afghanistan. Wat het initiatief was van, van Alexander Pechtold samen met Mariko Peters. Uh, uh, toen het kabinet Balken en De Vier viel. Ja. Um, en inderdaad, we hebben we samen met Ineke van Gent en de Sap. Uh, uh, sterker nog, mevrouw Schouten. Ineke van Gent en ik hebben op, onze, op mijn kamer... Op mijn balkon de contouren van het lenteakkoord zitten. Maken. U bent heel intensief met elkaar bezig ja, geweest. Ja, en daar was ik ook heel erg positief over. Over de opstelling van, uh, van mevrouw Sap en mevrouw van Gent. Uh, juist ook op dat GroenLinks echt verantwoordelijkheid nam voor die begroting van 2013. Ja. Waar inderdaad de Partij van de Arbeid toen hard van wegliep. En uh, ik vond het toch knap van, van Jolanda Sap, die toch wel onder druk lag toen al. Ja. Dat ze wel die verantwoordelijkheid heeft genomen. Ja. En ook een heleboel dingen heeft binnengehaald. Hè. Vergeet dat niet. Ook de duurzaamheidsaspecten. Ja. Mevrouw Brouwer zei het net. Uh, vergroening van het belastingstelsel. Ja. Juist de dingen waaraan GroenLinks een bestaansrecht zou ontlenen. Precies, ja. Ja. Is dat ook uw indruk, mevrouw Gouden? U ja. heeft ook aan die tafel gezeten met Jolande ja. Sapsa. Ja, Samen? absoluut. Ik uh, in die tijd zag ik ook echt dat ze aan het knokken was inderdaad voor de punten die zij erg belangrijk vond. En daar heeft ze ook een, een, een deel echt wel kunnen realiseren. Um, tegelijkertijd durfde ze ook haar nek uit te steken. En ja, ik hou wel van politiek leiders die soms misschien tegen de stroom in of, of tegen wat politiek handig lijkt op dat moment toch keuzes durven te maken die op dat moment erg belangrijk zijn. Ja. En dat durfde Johan Sap wel te doen. Ja. Politiek is een uh, hard en uh, uh, ja, verneindig spel soms. Als u dan zo na de afgelopen vier 20 uur kijkt en nu kijkt naar Jolande Sap. Wat denkt u dat zij denkt? <gacht> ik denk dat zij teleurgesteld is. En uh, uh, ja, ik weet natuurlijk niet precies wat er allemaal is gebeurd bij GroenLinks en, en, en uh, ja, wat de, heel de voorgeschiedenis is geweest. Maar met name wat ik al zei van het, het, het politieke lef tonen... het soms um, voor de troepen uitlopen. Dat is echt de stijl die ik van Jolande Sap heb gezien. En dat is dan niet iets wat je uh, altijd in dank wordt afgenomen... blijkt maar nu weer. Ja, meneer, meneer Koolmees, zou Jolanderschap uh, geschikt zijn om... Uh... D66 lidmaatschap aan te bieden? <racht> <racht> <racht> uhm, een goede, dat is wel een goede vraag. Ja, ik, volgens mij moet we dat, dat niet nu doen. Maandag. Maar zou u haar, want dat is misschien wel de bedoeling achter Kees' vraag, zou u haar graag erbij hebben? Het is een kundige econoom. Ja, zeker. Ja. Dat, dat vind ik ook u opvallend. heb een, een, een goede indruk van haar gekregen tijdens de onderhandelingen. Is, ja. is zij iemand van wie u zegt, die hebben we er graag bij? Nou, dat vind ik op dit moment niet de, de, de juiste vraag. Ze ah. is nu net weggegaan als, als, als uh, partijleider van GroenLinks. Er zitten zeker overeenkomsten tussen D66 en GroenLinks, maar er zitten ook grote verschillen. Wat ik vooral uh, wil benadrukken is dat die wel verantwoordelijkheid heeft genomen de afgelopen jaren. Ja. Thank <laughs> you. Voor politiek lastige beslissingen. Ja. Mevrouw Brouwer, hebben toch de, de, de vraag om het lidmaatschap aan te bieden aan mevrouw Sap, is natuurlijk ook zo gesteld. Is het niet een uh, route die GroenLinks in zou moeten gaan om gewoon eens te kijken dat landschap, daar gaan we straks misschien ook nog even over praten, uh, politiek is na de verkiezingen wel veranderd, om gewoon eens rond te kijken naar andere partijen. Zijn wij alleen nog wel nodig? Moeten we niet meer opgaan uh, samen met anderen? Maar dat is dan eigenlijk een vraag aan de hele politiek, uh, de, in ieder geval de linkerkant van de politiek. Uh, Um, want D66 is soms ook van tien naar zes, naar drie ja. zetels en weer opgeklommen. Ja. Dus dat is. Ja, de, de, ja, u vraagt het aan iemand die vier kleine partijen gezamenlijk tot één partij ja. heeft gebracht. Dus uh, voor mij ligt die vraag wel op tafel. Ik, ik kan me heel goed heel voorstellen. Concreet, zegt u het is heel concreet wat u dan. Als... Nou, dan zou ik met D66 in ieder geval over de duurzaamheid aan tafel gaan zitten. En kijken of je van daaruit een samenwerkingsverband kunt krijgen. Dat is wel een heel belangrijk thema. Dus eerder GroenLinks-D66 samen dan GroenLinks-Partij ja, van de Arbeid we, ja, samen? Ja, want de Partij van de Arbeid zal in een hele andere dynamiek terechtkomen met de VVD. Dus ik zou eerder met D66 gaan praten. Ja. Is dat okay. wat, uh, meneer Komees? D66 en, en GroenLinks. Ja, maar GroenLinks, Stap heeft het hier ook voor deze microfoon. Ik geloof uh, binnen een jaar geleden nog gezegd... Uh, wij zijn het echte midden. Dat, dat schokst toen weer van... werd toen <laughs> weer links, maar goed. Uh, past zij niet gewoon ook... die partij GroenLinks bij D66? Nou, als het gaat over duurzaamheidsaspecten... en de, uh, uh, vergroening van de economie, zeker. Daar hebben we ook... En ook vanuit een soort uh, liberale uitgangspunt. Er zijn er ja. veel overeenkomsten. Maar er zijn natuurlijk ook veel grote verschillen qua positionering. Groen, links. Uh, iets anders dan echt het politieke midden. Dus ja. overeenkomsten ja. zeker. Daar kunnen we mee op samenwerken. Maar er zijn ook gewoon nog steeds grote verschillen. Ja. We laten we daar niet uh, te makkelijk over doen. Over de veranderingen in het politieke landschap... gaan we uh, uh, absoluut verder praten in dit uur. Inmiddels is het uh, half twaalf. Gert Kluuk is aangeschoven van de NOS voor extra nieuws. Ja, na het vertrek van Jolande Sap gisteren stapt nu ook het partijbestuur van GroenLinks op. Bekendgemaakt op een bijeenkomst van de partijraad in Utrecht. En daar zou ook politiek verslaggever Hans Andringa. Hans, wat is er precies gezegd op die partijraad? Nou, meteen aan het begin nam uh, Wening het woord. En ze trok eigenlijk al heel snel de conclusie dat uh, de afgelopen periode... zij als bestuur besluiten hebben genomen. Waarvan uh, nu blijkt dat ze niet goed uh, duidelijk zijn in de partij waarom die besluiten genomen zijn. Het heensturen van Jolanda uh, Sap. Dat uh, de partij eigenlijk uh, verdeeld is over een aantal belangrijke vragen. Die vragen die moeten opgelost worden. Hoe moet GroenLinks verder? En uh, menen, uh, ik sta uh, een... Oplossing eerder in de weg door te blijven. Dus ik kan beter opstappen. En uh, ze voegt meteen de daad bij het woord en het hele bestuur. Dus uh, op dit moment praten we niet alleen over GroenLinks heeft geen leider meer in de Tweede Kamer. Maar op dit moment is er ook geen bestuur meer. Voor de vraag: wat nu? Dat is eigenlijk wat mijn vraag is. Daarover zijn ze nu, uh, nu aan het praten. Het valt op dat uh, de opgewonden stemming die er uh, voor de vergadering was. Die is meteen geluwd nadat Wenning bekendmaakte dat het bestuur opstapte. Want dat was echt wat heel erg dwars zat bij de leden hier. Wat moeten we met dit bestuur dat de ene fout op de ander stapelt? Er worden nu vragen gesteld over hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren, waarom het is gelopen zoals het is gelopen. En een belangrijke vraag voor de toekomst. Die onderzoekscommissie van André van Es die moet gaan kijken waar het met GroenLinks in de toekomst naartoe moet. Wat moet die voor opdracht krijgen? Wat voor worden, kunnen we daarvan verwachten. In vanmiddag staat er nog een punt op het programma dat er een vervroegd congres moet komen en die zal dan al dit najaar zijn. En daar moeten dan belangrijke besluiten worden genomen. Politiek verslaggever Hans Andringa, dit was het minuutje van half twaalf. Twee minuten over half twaalf is het inmiddels. Dit is kamerbreed. we hebben drie mensen aan tafel, Carola Schouten en Mouter Koolmees van de ChristenUnie en D66. En Ina Brouwer is bij ons oud-partijleider van GroenLinks. Nou, nou uh, het nieuws dat uh, GroenLinks nu dus uh, definitief... althans voor dit moment een heel stuurloos uh, schip is geworden... en dat er een uh, vervroegd congres gaat komen... gaan we het hebben over de begroting van 2013. Want het leven gaat gewoon door. Uh, ja, er is dus een begroting ge gemaakt. Uh, oorspronkelijk was het het, uh, het Koendoesakkoord, dat werd later verbouwd tot het Lenteakkoord. Dat is nu weer verbouwd tot het herfstenakkoord. En ook daar zijn alweer veranderingen op. Uh, uh, onderhand heeft iedereen eraan meegeschreven, ik las in de Volkskrant, het is de meest bepotelde begroting ooit. <lacht> Vond ik wel een mooie term. Uh, meneer Koolmees, van wie is deze begroting nou eigenlijk? Ja, van, uh, ik geloof, uh, acht van de elf partijen in het parlement ondertussen. Want we begonnen met uh, VVD, CDA, PVV, die een regeerakkoord hadden... waar ma maatregelen in zijn genomen. Toen ze uh, wegliep uit het Katshuis, het Lentakkoord. Daarna afgelopen week het herfstakkoord van VVD en Partij van de Arbeid. En inderdaad, we hebben ook afgelopen week weer een amendement ingediend... op, dat, uh, op dat, ja. de vierbegroting. Met uh, eigenlijk de, de vier partijen... die over waren gebleven uit het Lenteakkoord. akkoord dus... ja, is, Eigenlijk is die dus gewoon van iedereen. Dus kan iedereen het er ook mee eens zijn, mevrouw Schouten? Ja, nou, daar zit natuurlijk wel... een groot verschil tussen de voorstellen... die uh, eerst gedaan werden, bijvoorbeeld in het Lenteakkoord, en die nu door bijvoorbeeld... PvdA en VVD eruit zijn gehaald. Ik denk met name op het punt van het uh, duurzaamheidspakket. Daar hebben wij uh, als de vijf fracties... hard voor ingezet om dat juist... Te behouden. Dat is erg belangrijk, omdat daar maatregelen in zitten die en goed zijn voor de energiebesparing, de duurzame samenleving, maar die tegelijkertijd ook veel deden aan een stukje stimulering van de economie, met name richting de bouw bijvoorbeeld, of richting de agrosector. En het verwonderlijke is dat dat eigenlijk twee punten zijn die de PvdA natuurlijk altijd al heeft geroepen. We moeten en duurzamer, we moeten ook een stukje stimuleren. En dat zij nu degene zijn die juist die maatregelen eruit geschrapt ja, maar hebben. Maar is dat niet qua getallen een beetje, ja, beetje geneuzel in de marge? Ik bedoel, het gaat toch om de echt grote getallen waar iedereen het over eens is? Nou ja, het is een bedrag van 200 miljoen euro. En op een als, begroting van? Op een begroting van, van vele miljarden. Maar het is, bedoel ik. Maar uiteindelijk betekent het wel dat op dit punt uh, nu een stuk wegvalt... die dat voor de bouw bijvoorbeeld in de werkgelegenheid erg goed is. En daar hebben wij heel bewust voor gekozen bij in de lentel... om die twee kanten aan te pakken. Ja. En dat wordt nu eruit gehaald. Dus dat is wel een belangrijk punt voor ja. ons om dat te overwegen. Ik ben toch benieuwd, mevrouw Brouwer, hoe u naar deze gang van zaken kijkt. Want je zou ook kunnen zeggen nou, dit is een nieuwe vorm van politiek bedrijven. Je maakt me, met elkaar allemaal die begroting. En iedereen heeft wat en iedereen laat wat. En zo kom je eruit. Ja, zo kan je naar het proces kijken. Ik ben geen financieel specialist zoals Jolande Sap. Dus u heeft wat dat betreft niet de goeie. Maar als ik uh, kijk naar wat de Partij van de Arbeid nu heeft laten zitten... laat ik maar zo zeggen. Dan zou ik zeggen vooral het autoverkeer. Dus die Forense tax zou ik op het autoverkeer Ja, Maar, maar, maar, maar even terug naar het proces. Ja, het feit het proces dat, zelf. dat een, de begroting door zoveel partijen ja nou dat was niet, Maar dat was natuurlijk het interessante van het lenteakkoord. Ik bedoel, ik heb veel in Europa ook gewerkt, in andere functies, en daar wordt toch wel een beetje zo gekeken van, goh, in Nederland is wel in staat geweest om die begrotingsnorm te halen en ook nog op een manier waar, wat, waar vernieuwing in zit, laat ik me nou zo zeggen. Dat oh. is nieuw. Uh, ik ik ben daar helemaal geen, geen tegenstander van. Ik vind het wel interessant. Alleen, je moet de verschillende rollen moet je handhaven. Dus je moet ook wel de rol van de oppositie handhaven. Ja. Want dan kan je nog wat druk uitoefenen. Ja. Dat is wel. Maar toch, toch, als je het dan zo uh, zegt... en uh, u zei het aan het begin even, meneer Koolmees... het is eigenlijk dan toch een begroting... waar uh, uh, zo'n acht partijen aan meegewerkt hebben... zou je bijna denken, er is sprake van een nationaal kabinet... Um, uh, hoe verklaart u eigenlijk de positie van de Partij van de Arbeid? Want die zit nog in onderhandeling over een nieuw kabinet... terwijl dat virtuele kabinet, dat nog te beonderhandelen kabinet... eigenlijk de Kamer heeft opgelegd, we gaan het zo doen. Ja, wat ik opvallend vind aan de opstelling van de Partij van de Arbeid... was in, het, in april hebben we dus het akkoord gesloten, het lenteakkoord. Daar werd voor 12 miljard euro verbouwd aan de begroting... om een totaal van 250 miljard. Uh, toen was het allemaal uh, schandalig. Uh, slecht voor de economie, slecht voor de werkgelegenheid, btw-verhoging. en uh, Het emusialde hoeft helemaal niet onder de 3% te komen. Het begrotingstekort hoeft okay. niet onder de 3% te komen. Uh, daarom deed de Partij van de Arbeid niet mee. En het belangrijkste was ook nog dat de AOW-leeftijd ging versneld omhoog. En afgelopen maandag komt er een, een herfstakkoord... waar eigenlijk de Partij van de Arbeid al die onderwerpen gewoon overneemt en de btw-volging en de nullijn voor leraren en agenten... maar ook die AOW-leeftijdsvolging nog eens een keer versneld. In die zin vind ik het opvallend. Tegelijkertijd vind ik het wel goed dat de Partij van de Arbeid... nu ook verantwoordelijkheid neemt voor de begroting. Omdat het toch wel... het zijn lastige tijden economisch slechte tijden. En het is goed mm -hmm. dat, ze, dat ja. ze ook weer meedoen. Maar opvallend is wel een heel braaf woord. Uh, ja, nou, ja, ik ben ook een, een braaf... Noemen ze een ander woord. Dus. <laughs> Ja, nou, het, het mijn fractievoorzitter zei een, een, een boulevard van gebroken beloften afgelopen week. Dat is het natuurlijk wel. Als je met zoveel grote woorden afstand neemt van het Lenteakkoord. en zegt: uh, jullie bezuinigen de economie kapot. en jullie doen allerlei verschrikkelijke dingen die, uh, die de mensen in de portemonnee gaan raken. en vervolgens het zelf ook gaat doen na de verkiezingen. ja, dat is wel een hele grote draai. Mevrouw ja, ja. ja. Schouten, u knikt. Nou, het is wel belangrijk, en dat, dat is echt de winst, dat er nu heel uh, breed draagvlak in de Kamer is ja. om te zorgen dat die begroting onder de 3% komt. Want dat was natuurlijk een punt wat hele lange tijd een aantal partijen gewoon boven de markt lieten zweven. Die zeiden we hoeven die schulden niet zo snel af te bouwen. Partij van de Arbeid met name? Met name de Partij van de Arbeid heeft het geroepen. En ik denk dat het wel erg belangrijk is, en daar ben ik wel blij om, dat de Partij van de Arbeid nu ook tot, tot inzicht komt. Dat je die schulden niet kunt doorlaten schuiven naar volgende generaties. Je zult nu echt al moeilijke stappen moeten nemen. Wij hebben daar inderdaad in het lenteakkoord verantwoordelijkheid voor genomen. Nou, de PvdA doet dat nu ook met het herfstakkoord. Alle seizoenen komen hier ongeveer langs. Ja. Um, ja, maar het, uh, ik denk dat dat wel het belangrijke winstpunt is van deze begroting. Um, en dat is goed dat dat nu gebeurd is. U krijgt het wel rustig, denk ik, de komende periode. Want er is natuurlijk bijna geen oppositie te voeren op deze manier. Nou, dat denk ik niet. Omdat als je, nou, laat ik het in eerste instantie zeggen dat ik het heel belangrijk vind dat er snel een kabinet komt. En ook een stabiel kabinet... wat gewoon weer vier jaar kan blijven zitten. En dat en de... zou wat u betreft ook uit deze twee partijen mogen ja, bestaan? Prima, ja, prima. Als ze ook de goede uitruilen doen... dus eh, alle hervormingen op de woningmarkt en de arbeidsmarkt... maar ook een pro-Europese koers gaan voeren... Dan, dan zijn wij daar natuurlijk zeer nou ja, gelukkig dus mee. Dus meedoen hoeft ook eigenlijk helemaal niet voor D66. <lacht> dan gaan we oppositie voeren voor het kabinet, zeggen we dan altijd. Oh ja, ja. Voor een volgend kabinet. Dat heeft u wel zeer gedaan. He? Om de verwarring ja. groter te maken. Ja. Dat hebben we al eerder gedaan, inderdaad. En hoe liep dat toen af? Dat ging heel goed. Dat was Lubbers 3, volgens mij. Hmm. Dat ze dat hebben gedaan. Ja. Ja, maar ook de afgelopen periode, met, met toch een, uh, een kabinet wat niet de onze was... VVD, CDA, PVV... hebben we natuurlijk op heel veel onderwerpen uh, meegedacht met het kabinet. Hè, op, op in Europa, maar ook... Uh, kijk naar het Nente-akkoord. Kijk naar uh, uh, bijvoorbeeld Kunduz. De militaire missie in, uh, in Afghanistan. Wij, dus wij laten het, het afhangen van de inhoud. En ik hoop dat er een goed regeerakkoord komt. En dan gaan we dat steunen, als dat ja, goed is. Is dat dan eigenlijk... Zou je zo kunnen zeggen, uh, mevrouw Schouten... want ik heb u ook van de, van de week in de Kamer... Uh, gehoord, dat um, dat dit eigenlijk ook een, een, een vorm is van, van gedogen. En poten, nieuw, stel dat het kabinet er komt, VVD, Partij van Arbeid dat u, ChristenUnie, uh, D66, GroenLinks, misschien nou ja, de Lenteakkoordpartij, dat die gewoon het kabinet gedogen, waardoor er uiteindelijk toch een hele brede coalitie ontstaat. Wij voeren nooit oppositie om het oppositie voeren. Het gaat ons echt altijd wel om de inhoudelijke zaken die er geregeld gaan worden. En daar ligt natuurlijk nu ook nog geen regeerakkoord. Dus het is voor ons ingewikkeld om nu al te gaan zeggen: daar zijn we tegen, want er, ja, daar ligt nog geen overeenstemming. Ik denk dat dat. Uh, sowieso, we gaan nu er nu helemaal van uit dat het helemaal goed gaat komen. De sfeer schijnt heel goed te zijn, maar goed, het, er ligt pas een akkoord. Als u het gelooft het pas als u het ziet. Nou ja, en dan weet je ook wat de keuzes zijn die er gemaakt zijn, en waar je dus eens of oneens mee bent. Maar als er goede voorstellen bij zitten, dan uh, zullen wij die altijd steunen. Dat hebben wij in het verleden gedaan, en dat zullen we in de toekomst nog steeds zo doen. Maar als er zaken inzitten waar wij echt onze grote twijfels bij hebben, of waar we echt op tegen zijn, ja, dan zullen we ons dat zeker uh, laten weten. Maar toch wordt het lijkt mij, uh, of of, of lijkt ons voor de komende periode wel lastig. Want uh, je hebt twee grote tegenstrevers... die hebben elkaar gevonden in het kabinet. Dan heb je een oppositie die zegt... ja, wij gaan geen oppositie voeren om de oppositie. Hoe kun je nu als politieke partij... nou nog profileren op dat wat je zelf echt wil? Nou, Mevrouw. Ik, denk, ik denk dat de ruimte... kijk, het is nu uh, uh, verlovingstijd, heet het, geloof ik. Dus uh, je weet nog niet hoe het huwelijk gaat worden... Uh, maar uh, ik denk dat zodra uh, uh, er getrouwd wordt en uh, de witte broodsweken voorbij zijn... dat duidelijk wordt dat een heleboel dingen gewoon niet, ge niet binnen worden gehaald. En vanuit GroenLinks uh, zou ik zeggen dus van... Uh, ik ga scherp op de duurzaamheid zitten. Je zult zien, daar komt een oppositie aan. Want de Partij van de Arbeid heeft eigenlijk het programma van het Lenteakkoord en dergelijke ja. overgenomen. Die heeft dus zijn koers gewijzigd. Ja. Nou, die krijgt in zijn eigen partij krijgt die natuurlijk ook oppositie... Dat kan niet anders. Dat gaat gebeuren rond de AOW, rond uh, verschillende uh, uh, thema's. Dan komt er ruimte voor de oppositie. Dus ik zou, uh, ik zou ook vanuit de inhoud zou ik heel erg scherp uh, je lijn vasthouden. En dan komt er straks wel weer een moment... waarop dat kabinet het heel moeilijk gaat krijgen. Dus, nou ja. uh, nee, oh. ik ben daar helemaal niet bang voor. Dit gaat echt niet zo verder. <lacht> Wouter de is <lacht> <kom eens> grijnst. <lacht> die, die heeft de messen al geslepen, of niet? Nou, ik heeft niet de mensen geslepen, maar ik deel de analyse van mevrouw Brouwer wel. Als straks de, de, de eerste halfjaar voorbij is en duidelijk wordt wat echte keuzes zijn van het nieuwe kabinet, dan ja, en vergeet niet, we hebben ook nog de PVV en de SP in de Kamer zitten aan, aan de flanken, die ook uh, zowel de VVD als de, als de Partij van de Arbeid ook scherp zullen houden. En wij doen dat vanuit een constructieve rol in het midden, uh, om, om um, echt, echt meters te gaan maken de komende jaren. En dan hebben we natuurlijk ook altijd nog de Eerste Kamer. Ja. want de coalitie zoals die nu in elkaar, nee, uh, niet in elkaar getimmerd. Ik dat zeg is het steeds verkeerd. Week, hè? Nee. Ja, is het een, <laughs> in uh, uh, wordt Gebouwd gezet. wordt in elkaar wordt gezet? Die heeft geen meerderheid in de eerste kamer. M mevrouw Schouten, u schudt nee van nee. Inderdaad, die hebben ze niet. Nee, ja, dat is een feitelijke constatering die helemaal klopt. Uh, in de eerste kamer hebben ze geen meerderheid. Nou is uh, de eerste kamer uh, opereert al wel redelijk zelfstandig. Uh, onze eigen fractie bijvoorbeeld in de Eerste Kamer maakt ook wel eens andere afwegingen... dan dat we in de Tweede Kamerfractie hebben gemaakt. Maar dat heel vaak volgen ze natuurlijk ook wel de lijn die in de Tweede Kamer is uh, uh, gekozen. Ja, En dan zullen VVD en PvdA dus ook wel rekening mee moeten houden... Uh, dat ze daar ook een meerderheid gaan halen... En ik denk dat dat voor hen wel belangrijk is om te beseffen. dat je dan wel met z'n tweeën overal een meerderheid kunt hebben in de Tweede Kamer. en kunt denken van wij voeren alles erdoorheen. maar dat het in de Eerste Kamer zeker wel tot een probleem kan gaan leiden. Ja, het zou dan uh, wat dat betreft een, een alternatief zijn? of een, uh, een gedachte zijn voor de te vormen coalitie? Op cruciale onderwerpen proberen wij een veel breder draagvlak in de Tweede Kamer te vinden. dan alleen maar de meerderheid die we sowieso al hebben. En dan is men ook verzekerd van steun in mm -hmm de Eerste Kamer. Is dat niet het, gewoon de oplossing? Ja, het lijkt mij, denk ik, sowieso in deze tijd van crisis, en dat was natuurlijk ook al een stukje waarom we met Lenteakkoord, met een heel brede uh, palet van partijen dat akkoord hebben afgesloten, dat je moet zoeken naar een breed draagvlak. Dus er niet alleen maar van uitgaan maar wij met z'n twee hebben wel een meerderheid. Er zijn grote problemen waar ons land voor staat. En het is goed als we dat met elkaar gaan aanpakken en zoek dan ook dat draagvlak uh, ook in de Tweede Kamer breed, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dat betekent gewoon onderhandelen. U wilt voor sommige dingen gewoon iets terug, voordat u ergens ja tegen zegt. Nou, Ik denk dat het goed is dat ze sowieso een brede steun zoeken... voor de belangrijke thema's die er nu staan. De werkgelegenheid. De, uh, heel veel bedrijven gaan nu failliet. Uh, inderdaad ook de duurzaamheidsthema's die er spelen. De woningmarkt. Uh, de woningmarkt. Ja. Dus er zijn heel veel thema's waar de problemen groot zijn... en waar we met heel veel partijen de, de, schouders, de schouders daaronder ja. moeten gaan zetten. Ja. Dus de, ja, dat is zeker een oproep naar de twee partijen toe. Ja, die woningmarkt die noemt u nu zo uh, prangend, meneer Koolmees. Ja, omdat daar natuurlijk hele grote verschillen bestaan... tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Uh, de Partij van de Arbeid wil ook bestaande uh, gevallen uh, aanpakken... om te voorkomen dat die, zo, die hypotheekschuld maar blijft stijgen. En de VVD heeft natuurlijk daar een belangrijk item van gemaakt in de verkiezingsstrijd. Dus ik ben heel benieuwd wat er... In het regeerakkoord komt over de woningmarkt. Ja. En voor ons, ook voor D66, is het ontzettend belangrijk dat daar nu echt grote stappen worden gemaakt. Dat er niet die onzekerheid, die al een aantal jaar duurt, dat die niet boven de markt blijft hangen. Maar je ziet wat het effect is: de prijzen blijven dalen, niemand koopt meer, niemand durft meer te investeren in een huis. Het heeft ook allerlei consequenties voor de economie, voor de, voor de bouw, bouw, uh, bouwsector, voor de meubelboulevards, voor alles wat er aan, aan, aan mee samenhangt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat daar een goede afspraak wordt gemaakt. En daar zou je de Partij van de Arbeid aan zijn eerdere voornemens willen houden? Ja, een, een suggestie willen geven om in zo'n verkiezingsprogramma te kijken van D66. Nou, maar die verkiezingsprogramma's is... zijn binnen de eerste vijf minuten van tafel gegaan. Ja, maar maar onze niet, hoop ik. Ja. Dat van u ligt er nog, maar gek ja. genoeg heb ik niet het idee dat ze daar erg veel in kijken. Nou, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de woningmarkt. Uh, dan is de, de ene uh, partij heeft altijd gezegd, de huren moeten een beetje beschermd worden. Andere heeft gezegd, de koopsector moet beschermd worden. En wij hebben altijd gezegd, koop en huur integraal in een, in een totaalplan om die woningmarkt te hervormen. Nou, en dat plan lag daar, hè? wonen 4.0. Precies, ja, van, van de makelaar. Ja en de woningbouwcorporaties. Dus ja. het is denk ik heel belangrijk dat er zo'n integraal plan komt... Ja. om die woningmarkt te hervormen. En ja. als ze daar echt positieve dat... uitreilen maken... Ja. positieve keuzes maken, dan wordt, kan het wat worden. Ja. Ja. Ja. en daar ja. Nou, ik denk dat je dat dus veel meer ziet. Dat in, in, in maatschappelijke partijen, laat ik het maar zo zeggen... dus de woningmarkt, maar ook natuur, milieu enzovoort... zelf programma's maken, ook doorrekenen. En eigenlijk het werk doen van een politieke partij. En dat de oppositie juist die plannen ook kan gebruiken om echt invloed uit te oefenen. Dus de combinatie is wel degelijk een meerderheid in de Eerste Kamer... met een inhoudelijk scherp plan. Dus je moet je wel focussen, want anders dan wordt het niks met een oppositie. Ja. Ja. Ja. Tot slot wat dit betreft, meneer Koolmees en uh, mevrouw Schouten gevraagd... is die lente uh, coalitie, zou ik maar zeggen... ook een, een, een permanente coalitie in uh, het oppositionele werk... of is dat maar een, een tijdelijke affaire geweest? Nou ja, de, de lente coalitie is natuurlijk al uit elkaar gescheurd ja, al, Precies. Maar, Want de VVD maar, gaat natuurlijk met vandaag. Op een aantal thema's kunnen uh, GroenLinks uh, en uh, D66 en CDA zitten daar natuurlijk ook bij. Kan de ChristenUnie daar heel eind in meegaan? Financieel-economisch uh, zitten we toch vaak in het midden. Mm. Er zijn uiteraard ook, ook heel veel thema's waar wij echt uit elkaar lopen. Als je gewoon uh, kijkt naar de, ja, de, meer de, de, de ethische discussies. Dat is natuurlijk echt een verschil met die partijen. Uh, maar nogmaals, wat onze partij betreft... Betreft. Wij zijn altijd constructief geweest, juist op de momenten ook, dat de crisis groot is. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat we met elkaar de schouders eronder zetten. En uh, dat we de problemen aanpakken die aangepakt moeten worden. Maar zit er nou nog wel een soort van stiekem lente uh, coalitietje af en toe bij een van u op de Kamer? Of nou, werkt het zo niet afgelopen meer? Week, ja. Afgelopen week hebben we dus nog een, een amendement, dus een, een wijziging op de begroting ingediend. Samen met uh, CDA en GroenLinks, uh, het is toen niet en 66 Juist weer om een bepaalde bezuiniging weer ja. terug te draaien. Dus daar zit nog zeker samenwerking nog steeds. Ik ben het helemaal eens met mevrouw Schouten. Op sociaal-economisch terrein ja. kunnen we het, het vaak wel op hoofdlijnen eens worden. De verschillen zitten veel meer op immateriële onderwerpen. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, we, we gaan even naar... Uh, naar uh, Samenvalt in ieder geval, u komt nog steeds uh, stiekem bij elkaar. <laughs> <tied genocide> uh, uh, maar dan gaan we naar, uh, naar Europa. Want daar staan ook vandaag uh, echte kranten over vol. Mevrouw Merkel die gaat naar Griekenland. De Grieken zijn als er toch niet uh, geld meer geld. Komt waarschijnlijk uit Europa. Uh, van ons zou ik maar zeggen, dan is het land uh, failliet. Uh, veel vergaderingen staan op stapel. Maandag beslissen de ministers van Financiën al van uh, de Eurolanden hoe het verder moet. Um, uh, hoe ernstig is die situatie eigenlijk? En komen we ook niet voor de vraag te staan: en mevrouw Schouten, we zullen er meer van over moeten hebben om de Grieken erbij te houden. Nou, de vraag is wat het wat in het belang is van de Grieken en het belang van Europa. En tot nu toe hebben we gezien dat er één weg is gekozen. We bleven heel veel lenen aan de Grieken... Uh, in de veronderstelling dat ze dat zou helpen... om hun economie weer op orde te krijgen. Griekenland gaat komend jaar voor het zesde jaar op rij uh, een recessie in. Dat land heeft dus al een aantal jaren heel veel steun gehad... wat tot nu toe niet heeft geleid tot echt perspectief voor de Grieken. Ik denk dat we onszelf dus de vraag moeten gaan stellen... van waar zijn we met z'n allen uh, nog het meest mee gediend. En ook de Grieken. Die blijven nu ontzettend onder druk staan... met allerlei programma's die ze opgelegd krijgen. Uh, dat uh, niet, ja, of gedeeltelijk maar doorgevoerd wordt. Of niet uitvoerbaar of niet is, omdat uitvoerbaar het gewoon veel is. te zwaar is. Geeft u eens een antwoord op... Wat er dan eigenlijk de, de route zou moeten zijn. Nou, wij hebben al eerder gezegd van onderzoek nou serieus of dat het inderdaad ook een optie is om Griekenland niet meer in de eurozone te houden. Dat uh, de, de Grieken een eigen munt kunnen gaan voeren en dat ze dan bijvoorbeeld ook dat een deel kunnen devalueren. Waardoor ja. ze ook weer concurrerend worden naar andere landen toe en even dus ook ze, een economie op kunnen bouwen. Ja, dus even zwart-wit gevraagd zegt u, we moeten gewoon ook echt nadenken als het dan nu ligt. Uh, u bent de baas in Europa, die Grieken moeten er uh, dan maar uit. Dan helpen we ze wel, maar eruit. Ja, Uit de euro. Zeker. En ja. we laten niet meteen met lege handen staan... maar nee, wel okay. kijken of er een andere route meer kansrijk is. Wouter Koolmees kijkt meteen pijnlijk getroffen. Ja, omdat ik niet geloof... laat ik het zo zeggen. Op het moment dat het Griekenland er... ...uit wordt gezet of er zelf uit, uitstapt... ...wordt de onzekerheid weer heel erg groot. Wat doen we met Italië? Wat doen we met Spanje? Dus dan heb je gelijk zo'n olievlekwerking. Zo zo Ierland. Al, Ierland inderdaad, Portugal. Ja. Um, dus de, wat mij betreft is Griekenland niet het belangrijkste onderwerp nu. Het belangrijkste onderwerp wat op tafel ligt voor de toekomst van Europa... ...is het plan van Rompuy dat de 18 en 19 oktober wordt besproken met de regeringsleiders... Ja. over de toekomst van de Europese Unie. Daar hoort een bankenunie bij, daar hoort toezicht op de begrotingen bij. Maar daar hoort vooral bij, om in de reden te vallen... dat uh, wij die begrotingen uh, aan meneer Van Rompuy voorleggen... en dat meneer Van Rompuy tegen Nederland zegt... dat is zo niet goed, kijk er nog maar een keer naar, ik wil dat cijfer... Uh, achter het is-streepje hebben? Nou, zo concreet wordt het niet. Maar ik, wel nou, dat met is even... wel de route die uh, in het achterhoofd zit. Nou, als je zo als als kijkt naar het verleden, waar het bijvoorbeeld in Spanje en, en, en Ierland fout is gegaan, is dat de financiële markten ontzettend. Uh, de banken, verzekeraars, heel groot zijn geworden. waardoor die, niet zozeer de overheidsfinanciën het probleem was voor Ierland en voor Spanje, maar dat echt de, de macro-economische onevenwichtigheden, zoals het zo mooi heet, dat, dat het echte het probleem was. Dus als je dat in de toekomst wil voorkomen, dan zul je ook meer samen moeten werken op dat, op dat economische onderdeel, want het economische beleid, en dat betekent inderdaad, wat van de week ook in de Financial Times stond, dat landen een soort contract, contracten gaan afsluiten met Europa, met Brussel, uh, uh, over wat gaan we de komende jaren doen om onze economie te hervormen en bij de tijd te houden. Ja, maar goed, uh, bij... eigenlijk komt het erop neer, die landen moeten gewoon tekenen bij het kruisje. Ze moeten een belofte doen, en zo gaan we het doen, en daar worden ze aangehouden. Nou, voor mij, dat zie je nu ook al, landen die het goed voor elkaar hebben, die niet uh, een speelbal zijn van de financiële markten, die niet hele hoge rents hoeven te betalen, die kunnen gewoon hun eigen beleid Geven, maar als je kijkt naar Griekenland of naar, naar Portugal... die hebben dus geld geleend van andere landen, wel onder voorwaarden. Onder voorwaarden dat ze hun eigen economie hervormen. Dat vind ik ook prima te verdedigen. Want je niet meer zelfstandig kunt, kunt overleven, eh, dan zul je ook eh, bepaalde hervormingen moeten doorvoeren om er weer bovenop te kunnen komen. Maar het, het, ja. zal toch niet monetair, ja, het zal toch niet alleen monetair zijn? Kijk, het wordt nu alleen maar over geld, monetair, schulden, et cetera. Ik denk zelf die schulden zullen op een bepaald moment moeten worden afgeschreven. En je zult ook juist moeten kijken naar de structurele onderligging van hoe komt die economie op gang. Ja. Uh, en, en daar wordt heel weinig aan gedaan. Dat zal ook in een nou, Europees verband moeten. Dat, dat ben ik niet met u eens. Er wordt ontzettend veel aan gedaan. Bijvoorbeeld in, in Spanje over de arbeidsmarkt hervormen. In, in, in Portugal. Ja, maar dat uh, zijn hervormingen. Maar de vraag van waar verdien je geld aan. Even in Griekenland is het veel toerisme denk ik. En al andere zaken. Waar verdien je geld aan. Waar ga je je geld in de toekomst aan, aan verdienen. Dat hoor je veel te weinig. En dat is eigenlijk meer de lijn van een Marshallplan. Na de Tweede Wereldoorlog. Die toen echt gekozen is. Om de economie op gang te brengen. Hmm. En dat, ik denk dat dat nodig zal zijn. Een Marshallplan. Ja, ja, voor ja. Griekenland kan ik me daar heel veel voor voorstellen. Uh, Spanje. Voor, ook. voor Spanje, uh, daar zit echt volgens mij het grootste probleem bij de banken en met, in op de arbeidsmarkt mm. met een hele hoge werkloosheid. Dan uh, zul je die hervormingen moeten gaan doorvoeren om die economie ja, er ook te maken. Ook, ja. maar, ook ja. allebei. Maar ook een heel ja. belangrijk item dat ja. we elke keer vergeten in de discussie is uh, democratisch Europa. Uh, ze hebben het inderdaad goed over banken en geld en, ja. en, en, en economie, maar ook uh, hoe zorgen we ervoor dat. ...en nog wel uh, democratisch toezicht is op de besluitvorming in Europa. Dat is ook nog onderontwikkeld. Ja. Er is één punt wat bij de verkiezingscampagne nogal een grote rol speelde. En ik citeer uh, premier Rutte, partijleider Rutte van de VVD. Er gaat niet meer geld naar Griekenland. Alles wat je nu hoort en wat je nu leest, is dat dat geen houdbaar standpunt is. Ja, afgelopen week, afgelopen week hebben wij die vraag ook voorgelegd... natuurlijk aan de heer Harbers, de financieel woordvoerder van de VVD. Want zijn partijleider was in de verkiezingscampagne op dat punt uh, zeer helder. Ja. Maar meneer Harbers, die krabbelde alweer terug. En die zei, ja, we gaan eerst even afwachten... wat de rapportage van de Trojka... de commissie die onderzoekt hoe Griekenland tevoorslaat. Hij, hij, hij hield de boot enorm af en hij ging die uitspraak dus niet herhalen. Dat is dus een onvermijdelijk gegeven dat wij daar toch meer geld aan kwijt zijn. Nou, maar wat, wat ik wel belangrijker vind... Om de vraag is hoe de nieuwe coalitie ook met, het, met Europa omgaat zometeen. Want daar zitten twee partijen die uh, op dat punt ver uit elkaar liggen, ja. uh, houden de boot op dit punt nu heel erg af, uh, terwijl we Vorige week in, het, of afgelopen week in het debat ook zagen. Dat de VVD uh, zei van ja, we doen alleen maar hele kleine stapjes. We gaan echt niet een groot vergezicht tekenen. Terwijl tegelijkertijd de PvdA, nou, het plan van Rompuy, dat was, lag nog niet op formeel op tafel, maar bij bijvoorbeeld al ongeveer ja. omarmd had. Ik ben wel erg benieuwd hoe zij daar met elkaar gaan uitkomen. En hoe lastig is het dat de premier demissionair is? Er moeten grote stappen worden gemaakt in Europa. Er moeten grote beslissingen worden genomen. Maar we hebben te maken met een demissionaire premier die ook nog niet precies weet hoe het straks allemaal zal gaan, hoe groot is het risico dat je dan ook als klein land geen invloed hebt? Ja, het risico is heel erg groot. Want je dus, als je geen heldere visie hebt van waar je heen wil... als je niet weet waar je uit wil komen... je hebt nog geen regeerakkoord... en je hebt nog geen meerderheid in de Tweede Kamer... die het met die visie eens is... Ja, dan, dan, sluit, dan ga je wel aanschuiven bij die tafel... en dan weet je niet wat je precies moet gaan zeggen. Nee, nou want ja, je kan dus dat, in Brussel niet met een deelakkoord aankomen. Nee, nee, zeker niet over en de assurantiebelasting... of de reiskostenvergoeding. Nee. nee, dat lukt niet. Nee. Dus, dus dat, daarom hebben we ook gevraagd als D66... om een debat uh, met, met de, minister de demissionaire minister-president... Ja. over wat gaat Nederland nu de komende maanden... Want het ja. is van oktober tot december. Doen in Europa om onze, onze belangen te verdedigen en een visie neer te leggen. Oh, waar gaan we heen? Ja zou een deelmandaat wel een oplossing kunnen zijn? Dat de Tweede Kamer Rutte een deelmandaat gunt? Uh, om ja. toch een beetje invloed te houden? Nou, nu zie je dat elke keer dat de discussie... als je de discussie wil voeren, zeggen ze... namelijk de VVD, dat zien we wel als het aan de orde is. Dan komen ze terug uit Europa en dan is het een soort voldomme feit. Ja. En dat is natuurlijk de, de, de, de verkeerde weg. Dus zou... En daarom, daarom is het misschien ook wel interessant... om weer de lentecoalitie bij elkaar te halen. Ja. En uh, daar juist een, een voorstel met een voorstel te komen... en dat in de kamer aan, ja. aan de ja. Kamer voor ja, te leggen. Ja, leg. precies. De, de, de, waar waar denk ik al geloof ik ja. dat, wij, dat ja. de vies juist op dat hebben. punt... inderdaad bij de lente... Uh, Fracties toch wel uiteenlopen, nou ja, he? goed, omdat je ziet ja. het, het grotere het, het idee van we moeten alleen maar meer Europa en uh, meer vooruit uh, die kant op. Nou, daar hebben wij nog wat vraagtekens okay. bij. Oké, nou waarmee Europa dus uh, nog steeds op de agenda blijft staan en de verrassing is wat het nieuwe kabinet daarover gaat vinden. We zijn er doorheen heel kort mevrouw Brouwer, wie moet de tijdelijke nieuwe leider worden van GroenLinks die viermans, vrouw, grote fractie? Ik zou, ik, zou het niet, ik zou het echt op dit moment niet weten. Echt. En dat is de eigenlijk precies... een tragedie, zou nou. ik zeggen. <laughs> Stuurloos ja. aan ja. alle kanten. Dat ja. is eigenlijk het sleutelwoord. Dank voor uw komst, Ina Brouwer, Carola Schouten. Ook jarig trouwens. Hartelijk Zeker. gefeliciteerd Dank van wel. ons. En Wouter Koolmees. Dank. Na het nieuws, eerst het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Na één uur de tros weer terug met In Bedrijf en de Autoshow. Kees en ik zijn er heel graag volgende week zaterdag weer. Graag tot dan. Dag. Dag.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 Morgenmiddag opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune. De gast is royaltydeskundige en kerstverse presentatrice van Hart van Nederland, Sandra Schuurhof. Ik ga onderdeel uitmaken van het presentatieteam, maar ik zal ook achter de schermen gaan werken aan het vernieuwde Hart van Nederland. Verder Ivana van Gennep over haar nieuwe schaatsbaan. Het stokje moet uiteindelijk doorgegeven worden naar de rest van Nederland. Dat, is, ja. dat vind ik het belangrijkste. Dat nee. wordt er gewoon leuk om te doen, want dan hou je het ook alleen maar vol, denk ik. En een speciale kastje kijken over de televisieoorlog in België.